Harry Koorstra vertrekt per direct als bestuursvoorzitter van PostNL. Hij zegt dat de samenwerking met de Raad van Commissarissen moeizaam verloopt. Onder Koorstra's leiding voerde het postbedrijf een grootscheepse reorganisatie door. De afgelopen tijd leidde dat tot veel problemen met de postbezorging. Het vredesplan van VN-gezant Annan voor Syrië is de laatste kans om een burgeroorlog te voorkomen. De Franse minister Juppé van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd na een bijeenkomst van de Vrienden van Syrië in Parijs. Op de bijeenkomst pleitte de Amerikaanse minister Clinton voor een nieuwe VN-resolutie die zou moeten voorzien in extra sancties tegen het regime Assad als het zich niet houdt aan het staakt het vuren dat onderdeel is van het plan van Annan. In Rotterdam hebben drie mannen op een metrostation een medewerker van de RET mishandeld. De medewerkers van het vervoerbedrijf, medewerker van het vervoerbedrijf sprak het groepje mannen aan omdat ze geen kaartjes hadden. Ze weigerden daarna alsnog een kaartje te kopen en mochten daarom de metro niet in. De drie mishandelden de controleur en gooiden drank over hem heen. Een van de daders, een 25-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De anderen zijn gevlucht.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 Same since you came into my life, you found a way to touch my soul, and I'm never.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 Tired of running out of love. Like only yesterday, that summer night in a small cafe. You said, "I think I fall in love with you," and I said, "I feel the same way too." Although I knew that we.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 Shit. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium. Yeah. So I'll crack them all tricks. Let's play this trick. I'm gonna say this once, yeah, I didn't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into our world. Ritme, ritme van ZFM.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 Got 10 on you hey. don't. An angel, you looked up beside the sky, saw the birds, and wondered why they could fly away so. zie